1 uur. Liselot Thomas met het NOS-journaal. De 20 belangrijkste economieën ter wereld, verenigd in de G20, hebben ruim 18 miljard euro uitgetrokken om het coronavirus te bestrijden. In een persbericht maakte de organisatie bekend dat het geld vooral besteed zal worden aan tests het ontwikkelen van vaccins en onderzoek. Minister De Jonge komt met een coronawet waarin de huidige maatregelen worden vastgelegd, meldt de RTL Nieuws. Er staat onder meer in dat mensen anderhalve meter afstand moeten houden. Tot nu toe stonden de regels in noodverordeningen, maar die zijn daar eigenlijk niet voor bedoeld. In de wet staat ook dat het begrip huishouden wordt verruimd. Ook campings en studenten zouden zich een gemeenschappelijk huishouden mogen noemen. De Franse corona app is de afgelopen vier dagen al ruim een miljoen keer gedownload. Gebruikers van de app worden gewaarschuwd als ze langer dan een kwartier in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Volgens de Franse regering kan de app alleen effectief zijn als die door enkele miljoenen Fransen wordt gebruikt. De boeren- en tuindersorganisatie LTO wil dat voor bepaalde soorten seizoensarbeid ook arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland mogen komen. Een volgend kabinet zou dat moeten regelen, schrijft LTO in een advies met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Als het aan de organisatie ligt, zijn arbeidsmigranten van buiten de EU hier onder voorwaarde negen maanden per jaar welkom voor tilt- en oogstwerk. In korte tijd zijn in Nederland twee nieuwe bijensoorten aangetroffen. De eerste werd eind april gevonden in de bossen bij Hezen in Zuidoost-Brabant. Daar gaat het om de tweecellige zandbij. Enkele weken later zijn in Zuid-Limburg enkele exemplaren gesignaleerd van de zwartbuikbehangersbij. Beide soorten kwamen tot nu toe alleen voor in buurlanden. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vooral in het westen en noorden valt regen. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen af en toe zon en wat buien en minder wind en het wordt dan ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de N200 Amsterdam halfweg bij halfweg is de vertraging 20 minuten door wegwerkzaamheden. De weg staat namelijk dit weekend dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 de herkenningsmelodie van uh, We Gaan naar Zandvoort, Al aan de Zee. Welkom, lieve luisteraars, in Zandvoort, de regio, Nederland... en verder buiten, tot zelfs in Canada aan toe... waar op dit moment driftig wordt geluisterd naar dit programma ZFM uit Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joostra en ik heet u van harte welkom. We gaan een uurtje luisteren naar een hele bijzondere vrouw, Sien Paap Paap. Zij weet alles van Zandvoort. Zij kan nog vertellen over de laatste bomschuit die we hier hadden... de Zandvoort 4, want daar was haar familie toch zeer bij betrokken. Ze wordt geïnterviewd vandaag door Ankie Jastra. Ankie, het woord is aan jou. Dank je wel, Pieter. Welkom, Sien. Ik uh, ben van de week bij je geweest... en we hebben afgesproken dat ik Sien mag zeggen. Uh, ja, zeker. Zeker. <laughs> Je zei tegen mij toen in dat gesprek, ja, wat heb ik nou te vertellen? Nou, om vijf uur moest ik weg, maar toen was ik nog niet uitgevraagd. Hm. En dan heb ik een uur bij je gezeten en dat uur hebben we niet eens. Want er komt ook nog een muziekje tussendoor, want de techniek is in handen van Jaap Koper. Zien, jij bent geboren in de Kruisstraat. We zitten hier in dit pandje in de studio op Kruisstraat nummer twee. Daar ben jij ook geboren. Is dit twee? Ja. Dat was vroeger aan de andere kant. Ja, precies. Ja. ja. En, en vertel even, uh, waar ben je geboren? Hoe, waar was dat dan precies? Wat hadden jullie thuis? Ik ben geboren bij mijn grootmoeder. Waar ik vroeger altijd de opo tegen zei natuurlijk. Die had een kruidenierswinkeltje op, op Kruisstraat 2. En daar ben ik boven geboren. Volgens de geruchten. <laughs> nou, dat, dat zal wel uh, juist zijn. Ja. En dat winkeltje, dat zat dus... Uh, waar nu uh, de achterkant van de Noorderstraat is. Ja. ja. En aan de andere kant, richting Pakveldstraat. Uh, de, de, de Kruisstraat loopt nu door tot aan de Pakveldstraat. Maar dat was vroeger niet. Want vroeger was daar boven een pleintje. En daar aan dat pleintje begon... Kruisstraat 2. Daar begon Kruisstraat ja. 2. Een kruidenierzaak, zei ja. je. Nou, de mensen die... Nou, zaak, zaakje. Uh, ja, nou, zo. precies, zaakje. Kijk, de mensen die nu door het dorp lopen en uh, de grote supermarkten zien... hebben geen idee hoe zo'n winkeltje er vroeger nee, uitzag. Nee. Kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe? Nou, ik weet, ik weet dat mijn grootvader had dus die winkel had. Nadat nou zijn vrouw, die had die winkel eigenlijk. En hij had dan, hij vaarde, hij had die boot. Ja, daar hebben we het straks over. We gaan even over het winkeltje. Dan. Ja, maar toen had hij dat winkeltje en toen hoorde hij de geruchten. Hoe weet ik niet dat Albert Heijn hier zou komen. En toen was zijn eerste gezegde, dat is het einde van de kruideniertjes in Zandvoort. En dat volgens mij heeft, klopt dat ook. Wat, wat werd daar dan verkocht? Wat? Och, sjek en suiker en zout en soda en alles los. Je moest alles scheppen. Alles afwegen? Alles afwegen, ja. Dus uh, wel een heel groot verschil met een zelfbedieningszaak nu? Petrolisch, het kon tappen en, en groene zeep. En, nou ja, alles was los. Alles was los? Ja. Met uh, van die bruine zakken? Bruine zakken. Dat kan ik me nog herinneren. En een, en een ouderwetse wegschaal met gewichten. Ja. Waar ik, die ik nog thuis heb staan nu. Helemaal mooi. Koperen gewichten. Ja, en die werden geëikt uh, En die werden geëikt en ge, ge, gepoetst. En het jonge jonge. En dat was natuurlijk maar een kleine oppervlakte. Ja. En dan kwamen de mensen uit de buurt. Meeste ja. Ja. Want het was natuurlijk geen rijke buurt voor de oorlog. Denk ik niet, Nee. Hoe heb jij dat als kind ervaren? Uh, speelde je nog op straat? Waar ja. ging je naar school? Ja, ik was op de Wilhelminenschool. En dat liep ik gewoon iedere dag af. Ja. ja. We werden niet met de auto gebracht, zoals tegenwoordig nee, ook al woon je naast de school? Nee, die bestond niet eens nog zo. Wat <lacht> nou, hij bestond wel hoor, maar... Ja. Uh, maar jullie hadden geen auto? Wij hadden geen auto, nee. W werd er ook bezorgd uh, vanuit de winkel? Nee, maar wel op de lat geschreven. Ja, nou. Ja, ja. en er, mijn opa die had dus een boekje waar hij het inschreef. En ik weet nog dat er één mevrouw na de oorlog gekomen is om de schuld te betalen van voor de oorlog. Dat is ja. fantastisch, want uh, ik heb hier Kees Leek gehad. Die is hier na de oorlog gekomen, maar die vertelde toen de zaak opgeheven werd... dat ze nog jaren geprobeerd hebben achterstallige... Dus er zullen er heel wat andere ja. ook gestaan hebben, maar ik weet dat er één mevrouw is geweest... die de schuld betaald heeft. Ja. Waren er ook al clubjes vroeger, uh, dat jij hier voor de oorlog in Zandvoort woonde... waar je naartoe ging? Nou, nou... Moet heel, heel goed nadenken. Ik geloof het niet eens. Nee, wat, wat, wat deed je dan als je uit school kwam? Nou, knikkeren. En, en, en met die kinderen uit de buurt spelen. Op straat spelen? Ja, op straat. Ja, wat we straks hoorden dat er volgende week een nationale straatspeldag hè, Springen is. Springen dat... met z'n allen. Met zo'n heel groot touw. En, en aan alle kanten stonden dan, uh, dan een paar kinderen te, te slingeren. Want dat, dat, dat ging niet eens met... Uh, met zo'n groot touw. Ja, precies. Ja. Waren er nog meer winkels op de Kruisstraat? Uh, er was naast ons een melkwinkeltje. Weet je ook uh, wat de naam daarvan was? Uh, van Keur. Een melkwinkeltje van Keur. Ja, Koba noemen wij die buurvrouw. En dan ging je naar beneden verder. En dan was er een, een, denk een opslagruimte van, van een groenteboer. Ja. En verderop in de kruis zat, was nog een uh, kruideniertje. Die zat bijna tegenover dit gebouwtje, denk ik, zo'n beetje. Ja, dus je had een 1 straat, twee kruideniertjes? En, ja, ja, ja. ja, Want dit was de Noordbuurt. Of was dit net buiten de Noordbuurt? Dit was de Noordbuurt niet. Nee? Nee. Nee, dat vond ik niet. Oké. Okay. Nee. <laughs> nee. Nee. Uh, we gaan even terug naar je opa en oma. Uh, je oma die runde dat winkeltje dus al en je opa zat op zee. Ja. En wie was jouw opa en vertel eens verder. Mijn opa heette Leen Koning, bijgenaamd of eerder naam was Leen Nagel. Alleen moest je het niet tegen hem zeggen, want dan, dan, dan nou ja, schoot het vuur uit zijn ogen, want daar kon hij niet tegen. En waar kwam die naam vandaan dan, of weet je dat niet? Ik weet dus dat mijn opa opgevoed is. Je zal het niet willen geloven. Maar bij zijn tante, want zijn moeder is heel jong gestorven. Hij had één zuster en die heette Kay. En dat was de moeder van Adi van Kay. Dat waren broer en zus. Die zijn heel jong hun moeder verloren. En die zijn opgevoed door een zusje van die moeder... Die was nota pas getrouwd met Schut. Met oude Leen Schut. Van de viswinkel. Van de, nou ja, ik weet niet of hij toen al een viswinkel ja, ja, ja, ja. had. Maar ja, daar de vader van dus. Daar is hij bij opgevoed. Maar hoe kwam hij aan die naam Nagel? Dat weet, weet je niet. niet. Dat nee, weet, je weet niet. ik niet. Maar was dat zoals andere uh, zandvoeters ook een bijnaam hebben? Of, of was het uh, meer een scheldnaam in zijn ogen? In zijn ogen, ja. Hij kon er niet tegen dat het tegen gezegd werd. Goed, Leen Koning. En Leen Koning was die, die voer. Die voer. En die had dus die vrouw in die uh, kruidenierswinkel die 50 jaar was en ziek werd en die winkel niet meer kon runnen. Ja, maar vertel eens eventjes, want uh, jij hebt een heel verhaal over die schuit. Want er staat ook een modelletje van jullie in de kamer. Ja. Heeft jij dat gemaakt bij de ja. Bomschuiterclub? Ja. ja. Nou, vertel eens even over de schuit. Welke bom was het? er en... was de, de Zandvoort Vier en die heette de jonge dochter Dirkje. Mijn moeder heette Dirkje en dat was dus de jonge dochter toen. En die was van 1875, dus die... Ik weet niet hoe laat, hoe oud die boot was. Maar opa die voer en uh, ja, toen hadden ze dus een ongelukkige vrouw. En, en hij was natuurlijk nooit thuis of weinig thuis. En toen is het... Dus de boot verkocht en opa heeft de winkel verder gerund. En die boot is in, uh, dat had je me verteld. En die boot die heeft daar in het Kostverloren park toen gestaan, een tijdje. Ja. En is gesloopt, volgens mij, voor zijn hout in de oorlog. Ja, en er stond nog een soort uh, karkas. Dus, uh, ja, dat, dat weet ik niet, maar we gaan, dat even, was de naar, boot. We gaan even naar een muziekje luisteren. Het kind door de en hoort in een kroeg, stem. Het vak. Het hoofdje is bloedend verwond, vol te brengt hij dan zijn kind terug naar zijn huis en zijn vrouw. een levensliedje, dat sowieso. Maar uh, aangezien het morgen vaderdag is, dacht ik van, ja, de zanger is zonder naam met, ach, vaderlief. Goed, ik geloof dat je een klein beetje moet lachen, Hankie. maar nou, het de eerste het zo... eek was anders in ieder geval. Nou, ik vind het juist zo leuk, want uh, nou, uh, de, zij zingt vader toen drink niet meer en met Vaderdag wordt er juist uh, allerlei dingen in de advertenties aangeprezen die daar dwars op staan, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar geen reclame te maken. Uh, wij zitten in de uitzending uh, jaap met zien uh, uh, paap. paap. Ze heeft net van alles verteld over waar ze geboren is in de Kruisstraat. Heeft u op- of aanmerkingen gedurende dit programma of aanvullingen... Of, of u wilt zien wat vragen, kunt u ons bereiken op 023 57 30 393. Welkom terug in dit programma, uh, Sien. We, we hadden het er straks over de bomschuit, de Zandvoort 4... die van jouw opa Leen Koning was. Omdat je oma een kruidenierswinkeltje had en uh, ziekelijk was... je zei reumatisch, had je me verteld... Uh, besloot hij zijn schuit te verkopen. Wat is er toen met die schuit gebeurd? Die schuit die is dus verkocht, volgens mij, aan een of andere... Vereniging die er belang instelde. dat weet ik niet wat ze ermee van plan waren, maar ze hebben hem toen gestald in het Kostverloren Park. En toen is de oorlog uitgebroken. Ik dacht dat het vandaag woensdag was. Toen is hij gesloopt door het publiek, wegens gebrek aan hout. Ja, zeker. Want uh, na de oorlog was daar nog maar een geraamte van ja, open. Ja, ja. He, dat, en uh, daarna hebben nog heel veel verenigingen en mensen geprobeerd... om dat er weer een bomschuit gebouwd zou worden. Omdat het natuurlijk toch wel een symbool van Zandvoort was. Maar dat was de laatste, de Zandvoort 4. Ja. Dus je opa kwam in het winkeltje. Zijn dochter, jouw moeder, was de jonge dochter Dirkje. Ja. Nou, vertel eens verder... Uh, je zat op de Wilhelminenschool. Waar dus die, die schuit nou vernoemd is. Ja. En ze had nog één broer en ze vond het altijd heel vervelend... dat zij vernoemd was en die broer niet. Ach. Maar goed, dat, die schuit heette nou helemaal zo. Ja. En ik was op de Wilhelminenschool gewoon leerling. Bij meester Wachtendonk. Daar heb ik ook nog bij in de klas ja. gezeten. Juffrouw Jansen ja, nee. hadden we ook nog. Ja. En meneer Van Wijk, meester Van Wijk, meester zeiden we gewoon vroeger. Tegenwoordig is het Piet en Klaas en Jan. Maar wij moesten maar raaien hoe die heette. Ik zou het ook niet eens weten. Nee, nee, nee. En bij wie heb je nog meer in de klas gezeten? Kan je dat nog herinneren bij mensen? ja dat nu Leunie van de Werf Koning, dat was mijn schoolvriendin Dikkie de Wit... die met Ari Citroen getrouwd is. Uh, nou, toen waren er een heleboel natuurlijk. Er waren ja. volle klas toen ja. nog. En uh, ja, er zijn er helaas overleden. Waar ik uh, uh, bij in de klas gezeten heb. Ik bedoel, uh, Jopie Best. Ik weet niet of je die kent. Overleden. Ja. Dat is uh, het nadeel van het ja. ouder worden ja. zien. Ja. Met alle respect. Ja. Ja. Maar toen brak er natuurlijk een hele nare tijd aan. Ja. Toen kwam de oorlog. Ik was uh, 42. En ik was op zonderschool ook. En uh, ik weet nog dat wij. Uh, uh, 30 december. Nee, wacht even hoor. 26 december was het altijd Kerstfeest, hè? In de kerk. Dat wij thuis kwamen. En er lag een papiertje of een briefje op de mat. Uh, wilt u maken dat u 30 uh, december. sowieso uh, zo zo laat bij de trein staat? Want. U moet hieruit. Toen moesten we weg. En toen zijn we dus ingestapt in de trein. Gehoorzaam als we waren misschien. Ik weet niet. De trein was vol trouwens. Waren er waren meer mensen. We moesten heen. En toen zijn we in de oude Pekela terechtgekomen. Dat is wel even de andere ja, kant van Nederland. Ja, ja. ja. En uh, nou ja. Toen zijn we gewoon bij verschillende mensen ondergebracht. Een hele groep zandvoorters. Uh, ja, uh, allemaal hadden we zo'n zo huishouden toegewezen waar we naartoe moesten. Wij zaten bij de familie Kuiper, weet ik nog wel. Op de grens van oude Pekela en nieuwe Pekela. Want het loopt tegen elkaar aan, hè. Nou, daar hebben we een week of zes gezeten. En toen bleken dat al die mannen van die zandwoorders die er zaten... die werkten natuurlijk niet. Die moesten allemaal naar Duitsland. En dat smaakte natuurlijk niet, want dan moesten ze hun kinderen en hun vrouwen... allemaal daarin in het oude pekelen achterlaten. En die mannen die moesten naar Duitsland. En mijn vader eh, smaakte het zo weinig dat hij sloeg op de, op de vlucht met zijn familie. Wij gingen naar Zandvoort, naar een neef van... Maar dan moet je nog even vertellen hoe jullie op de vlucht zijn geslagen? Wij als je dat zijn, wil vertellen hoor. Die meneer Kuiper, dat was een vrachtrijder waar we waren. En die had wel vervoer voor ons. Die bracht ons naar windschoten met de auto. S morgens heel vroeg, want het was nog donker, dat weet ik wel. En toen waren we ergens halverwege... Toen werd het een beetje lichter. Keken we elkaar aan, toen waren we zo zwart als roet... Hadden we, hadden we in een kolauto gezeten of zoiets. Maar zo zijn we in Zandvoors gekomen bij die neef... die hier een hotel had, Willem Bol. Boze heette dat hotel. En dat stond nog, dat was niet gesloopt. En daar hebben we dus een paar weken doorgebracht. En toen kwam natuurlijk hier hetzelfde verhaal... van mannen die moesten werken. Wat moesten ze toen had mijn vader een kennis en die werkte bij de gemeente Zandvoort. Ik zal zijn naam niet noemen, want het mocht natuurlijk niet verteld worden. Die zei Joop tegen mijn vader, die heette Joop. Weet je wat jij moet doen? Jij moet zien dat je... In Duin terecht komt bij die bunkerbouwers. Want weet je, ik weet het en hun weten het nog niet. Maar eerder ze worden zich geëvacueerd allemaal naar Heemsteden. Nou, daar had Joop wel oren naar natuurlijk. Die ging, hij zegt op zijn rug liggen in Duin veel, want het was mooi weer. Hij heeft niet veel bunkers gebouwd. Oh ja, dat kan je in een paar weken ook niet, hè, gelukkig. Nee. Maar zo zijn wij toen in Heemstede terechtgekomen. Ook weer in het huis waar andere mensen uitgejaagd werden. Er was een bejaarde mevrouw die kwam iedere keer bij mijn moeder vragen of ze dat en dat wel deed en de kopen poetste en want dat was allemaal... Dus alles bleef gewoon in dat huis staan? Nee, maar de restanten natuurlijk, ja, wat, wat zij altijd eh, vroeger eh, gepoetst en geboend had, dat ze Ja, de bel en mijn de brievenbus. Dat, dat mijn moeder dat ook deed, ja, ja. Ik wou nog heel even vragen, voordat we naar muziekje gaan luisteren, uh, wat deed jouw vader voor de oorlog? aardappelhandelaar was hij. Ja, maar dat hadden we nog niet gehoord. Want nee. daar gaan we straks op doorborduren. Dat was hij. Hij handelde in aardappelen en hij werkte met ome de Rode samen. Helemaal goed. Wij gaan er straks op verder. Ja, ja. ja uh, want we gaan uh, weer even een stuk uh, muziek draaien. Maar ik kreeg net even een wakkere luisteraar aan de telefoon. Die zei, vaderdag, vaderdag, dat is volgende week. Nou, dus dan ben ik even met de kalender in de war, in ieder geval. Maar ja, dat kan mij ook wel eens overkomen. <laughs> dat is... Ik beetje... niet je niet Dankjewel, dankjewel. Dus uh, we gaan uh, nu even een stuk uh, muziek draaien. Een beetje sol. Dat is natuurlijk uh, Diana Ross en Marvin Gay met uh, You Are Everything. Bracht de tijd al op uh, 1 minuut voor half 1. Dus het is een mooi tijdstip om uh, het volgende punt aan uh, te snijden, Ankie. Nou, dat is het uh, zeker. We zijn aan het derde blokje. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, telefoonnummer 023 57 30 393. Nee, niet kwalijk. Uh, we zijn bij de oorlog aangeland. Uh, de familie van Sien... en ze was in jaar of 11, 12... kregen bericht dat ze vier dagen de tijd hadden... om hun pand op de Kruisstraat 2... en jullie wonen daarnaast, geloof ik, hè, later. Kruisweg 10. Kruisweg 10 ja. uh, woonden. Want, zoals u weet... Uh, ja, dat heeft de oorlog niet overleefd. Hè. We komen straks nog even op aardappelhandel... Uh, en, en heemsteden. Maar... Vertel even, uh, die panden, jullie kregen dus het bevel dat je eruit moest. Je kwam ja. in een oude pekelaar ja. terecht, ja. En, maar wat zijn er dan met die panden? Daar uh, kreeg je dus een bonnetje voor, een, een, ik weet niet precies hoe ze dat noemen, maar uh, een te goed bon, zeg maar, kregen ze. <lacht> het huis werd geschat en uh, na de oorlog kom je met je bonnetje en het was natuurlijk ondertussen de prijs veel hoger oh. en de rest kon je bijbetalen. Maar het huis werd dus afgebroken. Ja. ja. Kun je een beetje vertellen... wat, wat, wat hier vanuit de studio uh, zitten we op het Gasthuisplein... Waar, uh, wat er is blijven staan en wat er afgebroken is? Nou, ja, nou staat het hofje daar. Dat was gewoon, uh, net wat ik zeg, aan de overkant bijna... was het laatste kruidenierswinkeltje van de Kruisstraat. En dan ging er een straatje omhoog. Dat was de... Nobelstraat. En dan had je... Gasthuisplein, daar was een kapper op, de rode. En dan op het hoekje uh, moest ik altijd stiekem voor mijn vader om sigaretten, naar de benen. Daar was een speelgoedwinkeltje van Weber. En zijn vrouw die had een soort winkeltje ernaast of zoiets. En die verkocht tabaksartikelen. Maar die mochten waarschijnlijk niet verkocht worden aan jonge kinderen. Want mijn vader stuurde me met een dubbeltje om een pakje chivip, geloof ik. Heette dat toen. Dat zal best kunnen, ja. Ja, ja, ja. En... Uh, nou, dan ging ik dan bij die meneer Weber naar binnen... en kreeg mijn sigaretten voor mijn dubbeltje. En die moest ik onder mijn jas stoppen. En meneer Weber keek dan zijn deur uit... of er geen politie of iets dergelijks aankwam. Nee, er kwam niemand. En ik op een hol als een, een of andere smokkelaar... Naar mijn vader, naar de Kruisstraat 2. <laughs> Met de sigaretten. Nou, dit is wel een heel kostelijk verhaal. Ja. Dus alles wat, als we vanuit de studio uh, uh, uh, kijken... dus alles richting Gasthuisplein, Gasthuishofje, wat er nu staat... en jullie straat, dat is allemaal... Dat ging allem zo omhoog, hier de baan natuurlijk. Dat is allemaal afgebroken. Alles, ja. Daar liepen de geitjes... Dat was wel even wat. Ja. Was het al afgebroken toen jullie uit Oude Pekela... toch eigenlijk min of meer onverwacht weer nee. in uh, nee. Boze Sjoer kwamen? Nee, vandaar dat die nog stond. Want het is nu ook allemaal weg natuurlijk. Ja. Dat was ongeveer tegenover... Uh, ja, waar nu Bouwen staat boven de Kerkstraat. Waar Bouwen stond alweer, hè? Stond. Ja. ja. ja kan je nagaan hoe ja. snel de geschiedenis ja. Ja. <laughs> uh, ja. zich... Ja. Oké, okay. we waren bij de aardappelhandel. Jouw vader had voor de oorlog in Zandvoort een aardappelhandel samen met meneer De Rode. Ome Jan. Ja. Ome Jan. Ja. ja, dat klopt. Hij werkte in die bunkers en wat nou, gebeurde er toen? ja, kort hoor. Ja. ja. En wat toen? Wat bedoel je? Nou, uh, jullie kwamen in bij die mevrouw, maar hoe ging het dan verder met jullie gezin? Ja, ja ook, ook werkeloos. En mijn vader die zat natuurlijk nog steeds... Uh, ja, die wilde zijn klanten bedienen. En er woonden veel zandvoerders Dus toen is hij naar al langs die zandvoerders gaan opzoeken. En of hij daar aardappels mocht leveren. En toen hij dus zoveel klanten had... Toen hij mocht, kon hij naar bij Velwie om een vergunning. En toen mocht hij weer daar ook aan de gang... Ome Jan, niet natuurlijk, want die zat in Groningen of in Drenthe met de, de bejaarden. Dus mijn vader is toen alleen verder gegaan. Even over ome Jan en de bejaarden. Kan je even uitleggen aan de luisteraars wie ome Jan en tante Lies en de bejaarden waren, hoe dat zat? Ome Jan en tante Lies, dat waren de ouders van, van de diakonie. Het diakoniehuis. Het diakoniehuis, ja, ja, ja. En tante Lies was een nicht van mijn moeder. En zodoende denk ik dat ze bij elkaar gekomen zijn. Dat weet ik niet precies. Want het was maar ondanks het feit dat die vader van het bejaardenhuis uh, was? Om, ja, het sommeren, ja. tante, dat dus dat zal het deel gedaan hebben. Maar ja, er ah, ja. zal niet veel aangezeten hebben. Hij moest natuurlijk wel wat bijverdienen. En, ja. en dat is waar nu, even voor de plaatsbepaling voor de luisteraars... waar het appartementengebouwtje, de Hulsmanshof ja, staat. Ja, hetzelfde, ja. Ja. ja. En dat uh, dominee Hulsman was een belangrijke man in die diaconie, hè, in het diaconiehuis. Ja. Dus in de oorlog hebben ze alle mensen die in dat bejaardenhuis woonden... Ook Met de ouders, hè, de, zoals dat dan genoemd werd, de vader en moeder... hebben ze geëvacueerd. Ja. En ome Jan ging mee natuurlijk met tante Lies... En die zijn daar tot het eind van de oorlog gebleven. Ja. ja. Goed, we slaan de oorlog verder even over. Alsjeblieft, J ja. ja. We komen terug in Zandvoort. He, we hebben er nou genoeg over gepraat. Uh, jullie komen terug in Zandvoort. Waar gingen jullie toen wonen? Ik heb Koningstraat 49 gewoond. Het eerste huis van die kleine huisjes. Totdat wij ons eigen huis weer terughouden wat we te goed hadden van Bonnetje. Ja, maar dat is niet je eigen huis. Ik bedoel, het is wel jullie eigen huis, maar het is niet het huis waar je in woont. je moet even uitleggen waar dat dan was. Dit in de Noorderstraat. Ja, ja. Dat is ons eigen huis. Ja, ja, ja, ja. maar... Sorry, even om een misverstand op te werpen. Jullie hadden dus een tegoedbol gekregen... naar de taxatiewaarde van het pand wat afgebroken werd. En na de oorlog werd dus de Noorderstraat gebouwd... Hè, achter de Engelbertstraat. Dat was de eerste straat die uh, gebouwd wordt. Of eerst het gasthuishofje. En daar kregen jullie dus een woning in. En dat was je eigen huis. Ja. Maar even voor de duidelijkheid... het was natuurlijk een heel ander huis... dan het huis van voor de oorlog. ja. Nee, dat, daarom. Ja, ja. Hè, dat, tuurlijk was het jullie ja, eigen huis. Ja. Dus toen wonen je in de Noorderstraat ja. met de familie. Met mijn familie, ja. Ik ga even een grote sprong maken. Want ik wil even naar Jaap, jouw man toe en jullie leven samen. Uh, hoe heb je Jaap leren kennen? Ik denk dat ik hem heb leren kennen op de zondagsschool... Want wij zijn de, niet, niet als leerling van de zonderschool, maar wij zijn toen begonnen om, om kinderen ja, les te gaan geven, te vertellen, en, enzovoort, enzovoort. En waar was dat? Dat was ook in de Ja, ja. Daar ken ik Greetje Molenaar nog van, van heel vroeger. Ja, Jaapse moeder, hè? Jaapse moeder. Ja, ja, en ik ook, want ja. ik ben later ook juffrouw ja. op de zonderschool, zoals dat ja. dan heet uh, ja, geweest. Ja, en ik, ik nog wel eens in het dorp, dan denk ik ook, oh, die heeft bij mij op zonderschool gezeten. Ja, ja. ja. Dus Jaap uh, jij hebben elkaar ontmoet, uh, denk je, dus daar. Ja, Jaap was uh, zeer actief, vooral met uh, kerst. Weet ik wel dat hij altijd tweede kerstdag. Uh, Zag ik hem niet? Toen zat hij de hele dag uh, hing in de boom. Ja. In de kerk was hij aan het versieren. Ja. Ja, en de alle, mandarijnen en de boekjes. Oh, he, alle, ja, uh, laatst, op het laatst hadden we kleissinezappels gemaakt. Want dat, dat, dat hing mooier dan die takken. En. Uh, ja, er was ook, de kaarsen werden aangestoken via zo'n zo lint, ja, dat de onderkant, wup, en dan zag je hem zo in de hoogte ingaan, de vlam. Ja, ja dat was altijd spectaculair Ja, hoor. en dat deden ze zo en later bleek dat de, de, de, de brandweer die moest bijstaan maar voor die tijd uh, deden ze dat zelf maar knoeien geloof ik. Nou, er stond wel altijd een emmer en er was ook een... Uh... Ja, naar de rand, ja. maar voor, voor, daarvoor nooit hoor. Oh. Nee, nee. dat is nee. wat ik me van de ja. zondagsschool herinner. Ja, ja, ja. Maar het was wel eens ja. Kan jij je dat ook ik, herinneren, ik, Ja? Ik, ik, nou, wat van, van ja. de kerstboomversiering wel. Uh, dat was meestal voordat uh, de kerstdagen kwamen. Dan, had, dan was mijn vader had daar een aandeel in. Uh, Siem Bartels had daar een aandeel ja. in. Ja, ja. Uh, de, de, de man van, uh, van, van, Gre Gre van Greetje Paap. Bartel, uh, die ja, daar, Bartels, uh, ja. Uh, ja, en, en Benno Bal was daar toen ook nog bij. Maar wij waren toch veel later eigenlijk uh, ja. uh, dat we uh, dat, gingen, dat, dat gingen doen. Maar die verhalen uh, die uh, mevrouw Paap daarover vertelt. Ja, die staan mij natuurlijk wel bij. Omdat het, uh, wat, wat, wat, uh, wat dat er gaat uh, ja, met, met, met kaarsen. En dat het allemaal goed gegaan ja, is. Ja, ja daar ja, sta ik ja. me nog over verbaasd. Ja, ik zeg dus Greetje Molenaar he, je moeder. Eet. Ja, ja, ja dat, dus die verhalen die, die, die, die, die zijn de, de, mij de, de erg ik bekend. Wat ik <laughs> heb er geen nee, last van, want ik heb een kaaphaap. Nee, maar ik moet ook weer eventjes uh, op de tijd letten. Dus uh, is het weer uh, dat we weer even een stuk uh, muziek gaan draaien. Dat had ik al stiekem. Had ik ze dat mag al, even ja? nog uh, alleen ja? even ja? vertellen... Want dan hebben we een mooie overgang naar straks. Prima. Wanneer zijn jullie getrouwd? Ik ben in 1952 getrouwd. November. In november 1952. Ja. En waar zijn jullie toen gaan wonen? Weg 39. Dat was bij mijn buren. De buren van mijn... Uh, Schoonouders. Schoonouders, ja. Oké, okay. dan gaan we straks praten over jullie leven samen... en wat jullie allemaal hebben gedaan. En dan hebben we nu een mooie muziek. Uh, ja, uh, en hij was al even te horen geweest... op het moment dat uh, mevrouw Pape bezig was iets te vertellen... want ik had het knopje over laten staan... dus dat was een beetje mijn uh, eigen schuld geweest. Maar goed, uh, dit is uh, anne Murray en Glen Campbell. Sinner, who can sing? You and me, you and me, you and me, you and me, you and me, babe. You and me, you and me, you and me, you and me, you and me, babe. We'll have a son. We'll get him a sister count all the times Her daddy's gonna kiss her He'll drink his baby blue From a big brass cup Someday he may be president If things loosen up Uh, kort uh, iets wat voor korte versie Anne Murray en Glen Campbell. Uh, even tussendoor hadden we het nog over die zonderschool. En wat bij mij bleef is dat je na de zonderschool naar het jeugdkapel ging. Ja, dat klopt. Wij uh, zijn uh, bij Jaap en Sien, Jaap, Paap en Sien, Paap Blond. getrouwd op 27 november 1952. Gingen op de Koninginweg 39 wonen. Uh, bij uh, schoonhouders naast. Wat was Jaap van beroep? Die was huisschilder. Die uh, was gewoon in dienst ergens uh, schilderen. En zijn vader ook. En zijn vader en broer, ja. ja. En jouw vader in de aardappelhandel, Juist, wat je net hebt verteld. Ja. Hoe kwamen jullie dan op het strand terecht? Mijn vader, die was dus... Uh, in de aardappelen. En uh, die leverde aardappel aan verschillende patatfriettenten. Uh, en dat leek hem wel wat voor ons. Hij zegt, uh, je moet uh, tegen Jaap dan... Uh, was zijn gezegd altijd, uh, je moet eens wat anders beginnen. Want je moet eens een keertje voor jezelf beginnen. Want dan vind je nog eens een kwartje tussen je dubbeltjes. Zijn die altijd. Nou. Dus dat uh, gingen we proberen. Toen hebben we twee jaar... Uh, in de patatfrietzaak gezeten van... ik weet niet hoe die nu heet... maar bovenaan de... Kerkstraat. Kerkstraat daar aan, Daar hebben we twee jaar... Uh, met kleine kinderen. Nee, één had ik er maar klein nog. Waar mijn vader en moeder dus op pasten. En uh, die kwamen onderhand eens langs. Want dat kind dat kon nooit... Uh, in die patatfriet bij al die hete olie troep lopen. Enzovoort. Maar het is toch een grote meid geworden, José. Ja, zeker, ja, zeker. Weten. En uh, toen na die twee jaar, toen konden wij dat hele zaakje kopen. We zaten daar dus uh, gewoon gehuurd met die patatvries. Maar nou wilde die meneer die daar woonde, meneer Keur heette, die, het hele pand verkopen. En daar hadden we en geen geld voor en geen zin in. En, uh, nou ja, toen kwam mijn vader weer een andere kennis tegen en... Uh, dat was oude Jaap Tremes en die zegt mijn zoon, die heeft twee strandtenten en die wilde er eentje verkopen, is er dan niet eentje voor jou bij? En zodoende zijn wij toen in de tweede tent van Jan Mes gekomen en dat was tent 8. En dat hebben wij trefpunt uh, genoemd. Dat was het ook. Het was HET trefpunt. Het ja. was HET trefpunt. Vanaf 1959 zitten jullie dus op het ja, strand? Ja, 1957 hebben we dus die, die, die patatfriet gehad. En 1959 uh, het strand. Nou, vertel eens even. Tot ons heller genoeg, want anders hadden we er geen bijna 40 jaar uitgehouden natuurlijk. Lijkt mij. Nee, zeker weten. Ja. Maar jullie hebben dus in die periode een gigantische ontwikkeling op het strand meegemaakt. Ja. Ja, wij mochten niet anders verkopen bijvoorbeeld als een broodje worst, want bakken en braden dat mocht allemaal niet. Nou broodje worst dus, en, uh, dat was het dan, Een koffie en thee natuurlijk en uh, totdat je ja, van allerlei kanten meer werk, uh, meer, meer vragen kreeg van uh, waarom geen kroketje en waarom dit niet en uh, sterke drank, dat mocht allemaal niet. Nou ja, zo de, is het steeds, steeds meer geworden. Totdat uh, mijn dochter zelfs uh, erin werkte en iedere keer kwam van... Uh, nou, mensen vragen nou weer uh, om dat of dat te eten. Op het laatst was een hele keuken. Maar dan moest je ook allemaal personeel voor en hebben. En daar moest je allemaal personeel voor maken, ja, voor, voor nemen. Maar in het begin, in 1959... hoe groot moet je dan zo ongeveer de tent... en, en wat hadden jullie voor stoelen? Vertel er eens wat van. Uh, wij hadden mandenstoelen natuurlijk. Geen lichtstoelen met een hoes. Die moesten we. Onze buurman begon er toevallig mee. Dus daar hadden we pech aan. Want wij hadden het niet. Had alleen nog maar mandstoelen En lichtstoelen met en lichtstoelen. Lichtstoelen. Geen, geen hoes en nee. niks. En geen lichtbedden, niks. Nee, maar dat is ook echt iets van de laatste jaren. Ja. Ja, ja. ja daar, daar moest je allemaal achterheen. Ja. Dat was hard werken. Dat was hard werken. En daar hadden we dus onze trouwe hulp Leen bij. Dat was een broer van Jaap. En die deden dat met z'n tweeën. Leen en Jaap, bijgenaamd Mok. Ja, Jaap Mok. Ja. Die, die deden dus de, het, het strandgedeelte, laat zomaar zo maar zeggen. Ja. En jij? Ik was uh, keukenprinses. Maar dat deed je ook niet in je eentje, nee. of wel? Nee, nee, nee. Nee, dat kon niet. Ik had ook hulp. Ja, verschillende hulpen. Dat, dat, dat was veel scholieren natuurlijk ook. Is er niet iemand die heel lang bij jullie in de tent uh, gewerkt heeft? Ja, Kobi Bluis... En honeybluis met haar zuster. Samen. En, en jullie serveerden ook uit op het strand? Ja, nou. Ja, weet je dat ik nog weet wat de eerste koffie was die ik verkocht? Hoe duur? Vertel het eens: 40 cent en 6 cent bediening. 15 procent. 46 cent voor een kop koffie. Als je het op het strand bracht? Ja. Waar ze het ook vroegen. En toen hadden we nog nou, centen. Hè, dus daar werd ook we nog tot cent, de cent afgerekend. 46 cent een kop koffie. Nou betaal je 2 euro uh, zover. 46. <laughs> ja. En dan, dus, maar dan had je toch ook zo'n tafel. Vertel eens wat meer. Gewoon van de tent. Hadden jullie een terras? We hadden een terras. Wat we steeds groter maakten natuurlijk. En wat iedere avond weer netjes gezet werd. En we hebben ook nog een tijdje gehad. Dat mijn broer op de Engelbertstraat kamers verhuurde. En dat wij daar het ontbijt van deden. Dus was, die hadden een bordje hangen zie met en uh, fruistuk aan strand, meer. <lacht> <lacht> en, en, en dat waren wij dus. En dan s'avonds avonds dekten wij en uh, mijn schoonzusje belde dan van, nou we hebben een viertje en een tweetje en een eetje en en zetten wij de tafels voor ze klaar, weet je wel. En, uh, ja, dat was ook. Uh, Toch is er ook nog iets wat mij nog bijstaat van het verhaal van je man Jaap. Uh, is, en dat heb ik hem ook nog eens een keer gevraagd... Uh, ten tijde van Goedemorgen's Antwoord... Uh, de strandpachters die naast jullie zaten... die keken op het moment uh, naar buiten... en als het dan weer was als vandaag... en hij ging zijn bedden uitzetten... nou, deed het dan maar wel, want, je, want hoe, wat was dat? Toch... Ja, ik weet niet, hij had euh, euh, ho hogere connecties is misschien, het... <laughs> ik niet, ja, ja. Is dat een, een soort gevoel met hem? Met... Ja, dat denk ik, nou ja. Hij keek ook wel naar, naar de wind en naar de, hoe laat het hoogwater zou worden enzovoort. En, mm -hmm. Want dat bracht vaak regen mee natuurlijk, doet het nog steeds hoor. Ja, ja. Ja, ja. Dus hij, hij had ja, nee. een gevoel voor het weer. Ja, je hebt het wel eens fout natuurlijk, maar hij had uh, ja, wel gevoel voor. Ja. Helemaal mooi. Ja. Uh, nou, Je zat te vertellen hij dat. Hij was ook voorzitter van de strandpachtersvereniging. Is hij dat lang geweest? Pff, heel lang, Ja, ja heel lang. Vertel eens wat verder over het stand. Want jullie begonnen met een kopje koffie, 46 cent. Hè, met een tafeltje nog lopen. Ja, was ja, toch uh, ja. allemaal keurig ja, ja. Uh, met een servietje. Ja, een tafeltje naar het strand meenemen, ja. Ja. En toen? En de meeste mensen die zaten natuurlijk uh, ja, gewoon in de stoelen. In je, je, op je terrassen enzovoort. En daar had ik uh, mijn oudste dochter, die liep daar... Uh, als, als hoofd van de bediening een beetje de boel in de gaten te houden. Wanneer zijn je dochters geboren? Want je hebt er twee. Eén in 53 en één in 65. En die wonen gelukkig nou allebei, nu ik alleen ben, helemaal in, in de buurt hier. Ja, dat is, uh, dat is helemaal fijn. Ja. Dus toen jij uh, al uh, zes jaar op het strand was, toen werd Martina nog geboren... Ik was, uh, ja, ja. Dus dat was ook... Uh... Ja, we gingen, nou, dat, <kwijnt> sinds eind januari geboren en begin februari, uh, half februari, ging ik schoonmaken. Want er moest een maart open. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon. Hadden jullie ook een vaste ploeg om de tent op te bouwen of af te breken? Ja, mannen, Ja. Ja, dat was dus Leen en zwager Wim en, en nou ja nog wel een paar mannen zo erbij. Ja. Ja. Maar ging je ook, uh, je zei er werden steeds meer eisen kreeg je dan op laatst ook echt een restaurant erbij? Ja. Ja. Ja. Ja. En, en werd je dus gekeurd ook helemaal en uh, ja steeds maar meer uitbreiding natuurlijk. Uh, ja, machines moet je erbij nemen. En, uh, Koffiesetapparaat en noem maar op. Want wij hadden vroeger alleen nog maar met een glazen pot en dan erin. En nou ja, zoals je het thuis doet. Nou heb je druk op de knop en weg. Ja, toch? Ja, zo is het. Ja. En maakt hij ook dingen zelf vroeger. De, uh, soep uh, ja. of. Uh, ja, ook. Vertel eens even, thuis of in de strand? Nee, dat deed hij allemaal in de tent. Allemaal grote pannen en een. Uh, en dan hadden we zo'n Bermarie marie en dan hielden we het warm, hè, zo. Ja, en de ene uh, dag is groentesoep en dan weer is tomatensoep en noem maar op. Wat is dat, dan, bain-marie, als ik even... Een Au marie En ja, wat is dat? Warm, warm hout met water. water, heet water. Ja. Oké. Okay. eau marie Ja, nou, want jullie hebben ook je, je, je vergunningen moeten halen Alles. later. Ik heb moeten leren, met drankvergunning, ja. Want we merkten dat onze buurman die verkocht stiekem zwart jenever. Nou, niet zwarte jenever, maar in het zwart. En uh, dan dacht je, oh god, kijk die man, die gaat daar iedere keer naartoe. Dat wilden wij natuurlijk niet. En toen hebben we met z'n tweeën hebben we dat geleerd. En dachten we, nou ja, als de ene het niet haalt, dan haalt de ander het. En toen ja, haalden we het allebei. <laughs> nou, heb ik samen gedaan en toen mochten we sterke drank verkopen. Ja, dus, uh, en de regels werden natuurlijk steeds strenger, hè? Ja. ja. Ook op de hygiëne en. Ja, ja. Uh, toiletten. Ook toiletten hadden we ook natuurlijk, ja, die, maar die stonden echt buiten de tent, hè? Ja. En daar had je weer een en daar apart je iemand weer voor? had geen kleedcabines bij vroeger. Dat is nu denk ik niet meer nodig. Ze kleden zich nu om het strand dan. Maar tegenwoordig heb je ook vaak douches dan, hè? Waar hadden ze zeggen, we ook. Had je ook? Hadden we ook al, ja. Niet van het begin af aan, hoor. Maar ja, je moest met je tijd mee. Iedere keer weer wat, wat ja. nieuws en wat, wat anders. Ja. En de mandstoelen zijn helemaal verdwenen. Ja, jammer genoeg. Maar dat was ook wel weer veel uh, verfkosten natuurlijk. En ruimte in je pakhuis en... Dat was natuurlijk... En waar hadden jullie de opslag? In uh, noord hadden we toen een, een, een pakhuis gekocht, gebouwd. Ja. In het uh, bij de uh, Remise, in die, dat deel al niet. Ja, ja, helemaal ja, achteraan daar is de, de eerste. Ja, er zijn er veel gebouwd nu, hè? Ja. Daar, ja. hadden wij er ook eentje. Dus het was iedere voorjaar opbouwen en ieder najaar weer afbreken. Ja. En wat deed je dan in de winter? Uh, ik eindelijk uh, de hoekjes en de gaatjes die ik uh, zomers had overgeslagen... want hulp was er toen nog niet in mijn huis. En uh, mijn man die ging schilderen. Ook, ook huisschilderen Moet, weer? Uh, nee, nee, nee, nee. Bij nee, jouw thuis nee, de, onderaan, in de, in de, in de, in het de tent? Ene, het ene jaar de tent, en het andere jaar de stoelen en, en ieder jaar wat... Ja. En dan had je ook tijd voor de kinderen natuurlijk. Had je tijd voor je kinderen die, die naar in school moesten, ja. ja. En stond Martine dan in een box in de, in de, op het strand of niet? In een kinderwagen is het ook nog. Ja, zelfs. Ja, ja die ging met de kinderwagen mee. En later heeft jouw dochter José uh, heel lang ook in de tent gewerkt. En ook een tijdje... heeft hem zelfs uh, nadat wij gestopt waren nog in een paar jaar gehad met een man, maar de man die werd ziek en kon het niet langer doen. En een vrouw alleen is geen... Uh, Je moet het echt samen doen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, want wij uh, deden, ja, ik had altijd een man om me heen, ja. ja. Dat was toch wel een uniek uh, vak, Heel hè? Heel uniek. Ja. En dat was hollen of stilstaan? Ja, vaak ook stilstaan, stilzitten. <laughs> Wachten op klanten. Ja, ja zo'n dag als vandaag. De, ja. Ja. ja, ja zo'n dag als de eerste Pinksterdag. Dan uh, had je personeel tekort natuurlijk. Ja, ja dat gebeurde ook natuurlijk. Het is heel moeilijk om dat in te schatten. Hè? Wat moet je nou van tevoren? Maar ja, tegenwoordig heb je allemaal vriezers. En, en een hele, heleboel koelkasten en, en, en schuren en, en waar je wat neer kan zetten natuurlijk. Maar we zijn heel klein begonnen. En dan is het moeilijker. Nou ja. Jullie hebben er wel een succes tent van gemaakt. Nou, ja. ja. want het trefpunt dat is natuurlijk een, een tent die iedereen nog... Uh, nog steeds, is ja. Jullie, het was ook uh, gezellig. Het was een, een Zandvoortse tent. Huiselijk, ja, ja. Ja, ja. We hadden ook altijd veel... Uh, vergaderingen s'avonds van, van de oud Zandvoort of van ja, wat, wat niet. Ja, de bomschuiten. Ja, daar was Jaap lid van. Ja. Ik weet het, en, en lid van het genootschap Oud-Zandvoort. Oud Zandvoort. Ik heb natuurlijk ja. jaren met hem in het bestuur ja. gezeten. Ja. Als ja. grote kenner kwam hij altijd tevoorschijn van uh, het leven op zee, het strand en de bom schuiten. En ja. daar was hij heel erg in geïnteresseerd. Ja. Hij zei nooit zoveel, maar als hij wat moest zeggen, dan uh, was het raak meestal. Hè? Nou, dat is ook zo. Dat was precies in vergaderingen. Want als er dan iets was of wat speelde, hij of, kon uh, mond dan uh, zei hij ineens: Nou ja, uh, hè, en ja ik kwam een hele wijze opmerking. En dachten we, kijk Jaap, ja. we hebben veel meer aan één keer een goede dan tien keer... Klets. Uh, ja. Lieve, ja, lieve, ga lieve gaan het, dames. Ja, we gaan het programma afsluiten. Want... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van...